De woordvoerder van Gaddafi heeft het gebruik van zeemijnen niet bevestigd. Wel zegt hij dat de opstandelingen de haven gebruiken voor de aanvoer van wapens en dat daaraan een eind moet worden gemaakt. De bomaanslag van donderdag in Marrakesh heeft een zestiende leven geëist. Een Franse vrouw overleed gisteren in het ziekenhuis. Onder de doden is ook een Nederlander, een 33-jarige docent van de Saxion Hogeschool in Deventer. Twee andere Nederlanders liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Volgens de Marokkaanse autoriteiten is de aanslag op het café in Marrakesh gepleegd door Al-Qaeda. De bom zou van afstand tot ontploffing zijn gebracht. Gisteren dook op internet een video op van vijf mannen die lid zouden zijn van de organisatie Al-Qaeda in de Maghreb. Ze bedreigen Marokko omdat dat land volgens hen oorlog voert tegen moslims. De video zou afgelopen maandag zijn opgenomen. China heeft de prominente mensenrechtenactivist Teng Biao vrijgelaten. Hij verdween twee maanden geleden, tegelijk met honderden andere Chinezen. Vermoed wordt dat hun arrestatie verband hield... met de demonstraties in Egypte en Tunesië in februari. Op internet verschenen toen oproepen om ook in China de straat op te gaan. Teng Biao en ook andere vrijgelaten dissidenten... willen niet met de media praten. De Amerikaanse mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch denkt dat ze zijn gemarteld... en dat ze hun mond moeten houden omdat ze anders opnieuw worden opgepakt. Het weer, het is droog, minimaal rond 9 graden. Overdag veel zon met in de namiddag in het uiterste zuiden een kleine kans op een bui. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie, de A27 Breda richting Gorkum... die is dicht bij Nieuwendijk door een ongeluk. En dat duurt naar verwachting tot 7 uur. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Max. Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het derde uur van onze uitzending van 30 april 2011. Een mooie gelegenheid om u te trakteren op een compilatie van Koninginnedaggesprekken in de spoorterugserie Oranje boven uit april 1986. Aan het woord komen modeontwerper Frank Govers over het uiterlijk van koningin Beatrix. De journaliste Willem Klinkenberg over de troonovername door Juliana... en Willem Oltmans over haar troonafstand ten gunste van Beatrix. Historica en oranje-expert Marga Schenk ligt een tipje van de Greet Hofmans sluier op. En staatsrechtgeleerde Henk van Maarseveen geeft zijn visie op de toekomst van de monarchie... Deze samenstelling van gesprekken werd gemaakt door de VPRO... en eerder uitgezonden op 30 april 1991. Kortom, we reizen weer eens even met alle gemak 20... en gezien de opnamedata van de interviews 25 jaar terug in de tijd. Luistert u naar Oranje Boven.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 Prinses Beatrix, stralend als altijd, in een donkere jas... waar we aan de hals nog net een blauwe blouse uitzien, tippen. Margriet in een groen compleet, met een ook groene sjaal. En prinses Christine in een goudgele deupjes. Guus, nu mag je je verhaal weer verder maken. Wat ben ik blij dat collega Leni Verstegen er ook bij is. Luisteraars, ik moet u nog even vertellen van, het, uh, van die goede... Uh, Lagaatstijken, goed ja. De, dat, dat zie je ook uh, hier zo. Uh, uh, van... Vooraan in, in, uh, in ons boekje staan.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 dan zou plotseling iemand kunnen overlijden van dat koninklijke kaas. Ja, dan zou je toch ook in samenwerking met het gemeentebestuur... zou je het een en ander moeten gaan organiseren en regelen. Dan zou het alleen maar het condolence register zijn. Goedemiddag, luisteraars. Vandaag hoort u, zoals Corgalas al zei, een compilatie van de serie Oranje Boven... die het spoor terug vijf jaar geleden maakte... De hele maand april stond toen in het teken van ons koningshuis. De geschiedenis, de schandalen en natuurlijk ook de toekomst van onze monarchie. Verteld door oranjekenners en klanten, deskundigen, journalisten en politici. Maar nu terug naar meneer Lansing uit Ermelo, oranjeklant in hart en nieren. Hoe ziet u de koningin? Als echt uh, boven het land staand? Of, of wat nee. voor symbolische? Uh... Nee. zijn? Uh... Het is een, eh, een normale moeder van een huisgezin. Ja. Precies zo eh, als elk gezin hier zo in Nederland functioneert. Maar u ziet haar niet als symbool van niets? Eh, nou, de, als een oranje. We zien het dus als symbool van onze vrijheid. Ja. Eh, het, is zelfs, eh, het is zelfs zo dat eh, eh, vanuit. Eh,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 Uh, speelt een hele grote rol. Het was het lager volk, het waren zelfs bepaalde democratische stromingen... die vooral achter Oranje stonden. En het was vooral het zeer gereformeerde volkstelen, Het waren de reformeerden uh, die met name die, die oude band uh, met Oranje altijd meest cultiveerden. En de, de Hollandse regenten, we zeiden het al... die hadden natuurlijk een enorme uh, dominante positie in de republiek. De Hollandse regenten waren in wezen republikeinen...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 Uh, waar de bontehuizen lagen. Maar allemaal op Nederlandse wijsjes, die, die twee, die waar de bontehuizen lagen. Dat was op de wijs van het uh, lied van Limburg. In het -groen eikenhout, ja, mm. waar de bontehuizen lagen. En uh, ja, allemaal Nederlandse liedjes. En dan kwam, daar stond de gouverneur met zijn vrouw en het inspecteur van onderwijs... en ook soms de minister van onderwijs op het uh, bordes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 niet slecht voor ons geweest. Mm. Natuurlijk is er een nieuwe generatie die andere ideeën heeft. Maar ik kan zeggen, voor 80 procent... dat de mensen het allemaal van de koningin houden. En niet alleen op Curaçao. Op die tillen. Want ik weet nog, het laatste bij het bezoek van koningin Beatrix... waar ze iedereen praat van over de ja, status aparte van Aruba... en los van de eilanden, dat die, die vertegenwoordiger van Saba...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 boog Couturier Frank Grovers zich over het uiterlijk van onze koningin. Wie haar kleren ontwerpt, wilde de persvoorlichter van het koningshuis toen de tijd niet blootgeven. Frank Grovers. Ik vind het jammer. Ik heb enorme respect en bewondering voor op eerste plaats. Maar haar kledingkeuze vind ik soms verkeerd, Geklatscht, naisters achter. Dus heeft niets met oude cultuur te maken.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 Enige uh, uh, um, emotie, zou ik bijna zeggen. Ja. Kleren, die, die, die doen iets voor de. Zo laatst in Parijs, die afschuwelijke uh, Persiaan of Braits van Sias... Uh, met zo'n heel klein feestmutsje erbij op het hoofd. Ik bedoel, het is geen stijl, het is geen look, het heeft geen allure. Ja. En het spijt me dat ik dat moet zeggen, maar ik meen het ook nog. Ja. En de avondjurk daarna, met, met die biezer ertussenin. Dat doet me denken aan, aan twee, twee oude 1-1-1 nieuwe... Zo, wat we in de oorlog uh, deden met Verlengen. Uh, Bond bijvoorbeeld. Ze hadden of ze, uh, het Koningshuis beschikt over een schitterende sabelcollectie... uit, uit, uit, uit, uit, uit Rusland, wat Willemina het Dat is misschien een paar keer gedragen. Ze hebben schitterende materialen. Alleen een dwarsbies aan een, per, aan een uh, nerdsjas zetten... omdat de lengte verouderd is, natuurlijk geen stijl. Dat kan niet. Je kunt een koninklijke verscheiding dat, dat, dat streepje koninklijk uh, past er dan niet meer achter. In, in Denemarken, ik, ik volg dat een beetje... want het interesseert me. Haar s'avonds, uh, aan een groot diner waar je zit... Uh, uh, uh, uh, dus waar je alleen je bovenlijfwijk boven de tafel uitkomt... Dat was zo oninteressant, net als ze in de badpak zat. Ik bedoel, uh, er zijn van die momenten dat je denkt, jammer...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 echte majesteit. Uh, ja, een echte majesteit. En aan zijn hand dat kleine, mooie, fijne prinsesje. Die toen drie jaar oud was. Hè? Een roze Japonnetje. Het was naar een pop. Dan kwam er smorgens een briefje aan mijn moeder. In gevolg de bevelen van haar majesteit, de koningin Regentas, heeft jongvrouw jonkvrouw van de Pol de eerbaronesse van Ittersum te verzoeken aan Willem,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 En je zal zien dat na de oorlog alles precies zo terugkwam... als het voor de oorlog is achtergebleven. Maar het werd toch een hele grote teleurstelling voor Wilhelmina. Want die had samen met Bernard... na de oorlog toch ook bepaalde ideeën... over hoe Nederland eruit zou moeten ja. zien. Was dat nou het idee van Bernard of van Wilhelmina? Ik neem aan dat het gesuggereerd is door Bernard... Uh...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 Dag Sluis, dit is even aangrijpend als indrukwekkend. Hare Maester de Koningin heeft zich u haar ingezet met een levendigheid die aanstekelijk werkte. Ik moet u zeggen, ik kan het u nauwelijks beschrijven. Armeijster, de koningin is gekregen in het lichtblauw met een aardappel. Dit is allemaal In deel 3 van de al eerder uitgezonde serie over het Koningshuis... ging het over de verschillende affaires... waarin onze dynastie in de naoorlogse jaren belandde. Natuurlijk over Lockheed dat we hier verder laten rusten. Maar ook kwam de Greet Hofmans affaire uit 1956 aan bod. U hoort nogmaals oranje-expert mevrouw Schenk. De Greet Hofmans affaire is begonnen... doordat Bernard thuis kwam met de boodschap... dat vrienden van hem... Uh, een kleindochtertje te lozieren had... dat TBC had gehad... en in Den Haag helemaal niet beter werd. En die vrienden woonden op de Veluwe. En die hadden Greet Hofmans erbij geroepen. En Greet Hofmans had dat dochtertje helemaal van de TBC genezen. Als je nou nuchter bent, zeg je misschien dat de lucht van de Veluwe... en het betere eten wat ze daar natuurlijk toen kon krijgen... Uh, nuttiger was. Maar... Dat hoorde Juliana. Uh, en dan, die kwam net terug van het Utrechtse Oogleidersinstituut. Waar de geneesjaar directeur, de beste oogarts van heel Nederland in die tijd... Uh, haar verteld had dat hij niks kon doen aan die ogen van Marijke. Zoals het kind toen nog heette. Uh, Juliana wist dat dat kind zo slecht zag door haar schuld... Want terwijl zij zwanger was... was ze tegen het advies van de dokter in... naar een schip met repatriant uit Indië gegaan. Uh, en had daar uh, rode hond opgelopen. En die gehad. En in die dagen was rode hond... dat kon voor een zwangere vrouw heel gevaarlijk zijn. Dus dat, ze, dat zij die Greet Hofmans liet komen... is op zichzelf heel begrijpelijk. Uh, en Greet Hofmans zou er dan beter bidden... Maar Greet Hofmans, het, het kind en het kind zo prachtig zien. Maar het kind ging niet beter zien, want het was gewoon een organische kwaal. Waar ze na de hand in Amerika blijkbaar nog wel iets aan gedaan hebben, waar wij toen in ieder geval niks aan te doen was. Uh, nou, daar moest ze schuldig zijn. Toen was het bijna de schuldige, want die geloofde niet in. De... Uh, nou, dat. Maar nou ja, dat zou allemaal een familiekwestie gebleven zijn... als Greet Hofmans met een groep van mensen die achter haar stonden... in baren niet zich ingelaten had met de hele politiek. En die groep gaf bij monden van Greet Hofmans... Uh, Juliana te kennen, dat ze die en die minister op het matje moesten roepen... en er moesten kapitelen daar en daarover... en met die moest je dat en dat doen. Ja, dat ging niet verder. Uh, dat was natuurlijk al een beetje bekend. Een Amerikaanse correspondent was eigenlijk de eerste die het geweten heeft, maar die heeft het toen niet gepubliceerd. Uh, toen kwam Sefton Delmer van de Daily Express, er. die was een huisvriend van de Juliana en Bernhard. Uh, en die hoorde van Bernhard het hele verhaal hoe het zat, met verzoek om dat te publiceren. Dat dus Bernard heeft eigenlijk de zaak zelf aangezwengeld? Ja, zelf de zaak aangezwengeld. Nou, die kwam het mij vertellen, want die wou een aantal dingen, nog bijzonderheden weten die hij niet had, gewoon over uh, het hof of dergelijke. Uh, nou, toen schrok ik mijn rotje. Ik denk dit in de Daily Express. Toen hebben we dus een direct contact met Spaan opgenomen, op die op dat moment in Zwitserland zat. Die is teruggekomen. Die is gegaan naar een lid van de Raad van state dat we goed kenden. Die de zegt dat kan niet. Zoiets onmogelijk. Een man gaat zijn vrouw toch niet zo voor schut zetten? Uh, maar het was wel zo. Maar toen is dus voorkomen dat de Daily Express het heeft gedaan... en is hetzelfde verhaal zes weken later omtrent in De Spiegel verschenen. Toen was de boot uiteraard aan. Het was natuurlijk meer dan schandalig dat De Spiegel dat publiceerde... Uh, en wat publiceerden ze dan? En dan kwam het hele verhaal. Dat was dus het verhaal van Bernhard. Dat is het verhaal van Bernhard. Uh, het, uh, het is heel ver gegaan, die Greet Hofman-affaire. Op een bepaald moment was er al een vleugel van de Ursula-kliniek... Uh, voor Juliana gereserveerd. Ja, want Juliana zou als krankzinnig worden opgesloten. Dat zat dus die groep, de tegenpartij... die had dat in elkaar gekregen. Maar daar heeft... De goede Drees toen minister-president was. en van dit alles helemaal geen idee had. Dat was een volkomen andere wereld. Die kende die niet. Maar die heeft dat natuurlijk. en hij niet de enige hoor, maar er zijn natuurlijk veel meer geweest. die dat hebben voorkomen. Want die begrepen wel dat. Uh, je ja, op deze manier het hele Koningshuis aan de bliksem op. En dat wilden ze toen niet. Maar het was ook dan een, een mogelijkheid voor Bernard om bijvoorbeeld als regent te kunnen optreden. Dat, heeft, dat is al doorgezegd. Dat is niet waar. Want Beatrix was toen al 18 En die had dus eigenmachtig koningin kunnen worden. Hij op de achtergrond had natuurlijk een grote rol kunnen spelen... maar hij had nooit regent kunnen worden. Hm. Beatrix was koningin geworden, uit Amen. Maar het opsluiten van Juliana, dat was wel mede op instigatie van Bernard... Dat durf ik niet te zeggen, hoor. Ik weet, daar weet ik echt niets, niks van. Mm -hmm. Niks zeggen als je niet weet. Nee. <lacht> het, het, uh, toch is op een of andere manier die relatie tussen Juliana en Bernard weer goed gekomen na de hofman affaire Ja, dat is inderdaad zo. Eigenlijk tot verbazing van iedereen die daar intiem vriend aan huis is. Mm -hmm. Kijk, dat is natuurlijk naar buiten op uh, Prinsjesdag uh, aardig en lief tegen me doen, door, tegen elkaar doen, zegt niks. Uh, maar van intieme vrienden weet ik dat die verhouding toch echt weer goed is gekomen. Geen verliefd stelletje, tartelduiven natuurlijk, maar daar hadden ze ook die leeftijd niet meer voor. De affaire Greet Hofmans is achteraf gezien waarschijnlijk de belangrijkste crisis rond de monarchie geweest van deze eeuw. Slechts de nauwe nood is voorkomen dat Bernhard met knallende deuren Soestijk verliet... en dat Juliana werd opgesloten in een inrichting. En of de Nederlandse monarchie die schok overleefd zou hebben, dat is de vraag. Het meest bizarre van deze crisis is echter... dat het Nederlandse volk daar zelf nauwelijks enige weet van gehad heeft. De buitenlandse kranten stonden er vol mee. In de Nederlandse kranten werd ieder nieuws over deze affaire zoveel mogelijk geweerd. De pers wist het, maar wilde het niet vertellen. We vonden het niet fatsoenlijk zoiets naar buiten te brengen, zei mevrouw Schenk. Ze was toen zelf journaliste en zeer goed geïnformeerd. Maar het was niet alleen de pers. Ook het publiek wilde het niet weten. Het was een tijd van slaven en ploeteren voor de wederopbouw. Men had de held en het sprookje veel te hard nodig. Er waren natuurlijk uitzonderingen. Bijvoorbeeld Willem Klinkenberg, die in die tijd voor de waarheid werkte. De Hofmans affaire is natuurlijk zeer welbewust, ook op het moment dat hij naar buiten is gebracht, op uh, zeer welbewust is naar buiten gebracht. Namelijk uh, de koningin Juliana, pacifiste, sterk onder invloed inderdaad van die Greet Hofmans, die ook pacifiste was, die dan uh, God te hulp riep voor de ogen van prinses Marijke Christina. Uh, maar dat was natuurlijk, uh, ja dat was een persoonlijk. Uh, een onderzin, eigenlijk, naar mijn mening. Maar uh, die koningin, die werd lastig, die werd vervelend. Die uh, had inderdaad duidelijk gemaakt dat ze niet langer ervoor voelde om iedere keer maar die, die NAVO-begrotingen goed te keuren, haar handtekening onder bepaalde overeenkomsten te zetten. Ze heeft toen in 1952, of 1954, in uh, Amerika al redenvoeringen gehouden die afweken van de tekst die door de regering waren voorgeschreven. Dat was dus bekend. En Bernard, ja, was natuurlijk een echte navelman, was in dienst van, van de club. Had in 1954 ook zijn, zijn Bilderberg gesticht. En eh, men heeft dus drie dagen voor de verkiezingen in Nederland... waar een nieuw kabinet zou moeten worden gevormd... heeft men gepubliceerd dat Juliana pacifiste was... dat ze constitutionele gevaar was en dat Bernard het niet langer kon houden. Nou, dat heeft Bernard dus zelf met een paar ministers naar buiten gebracht. Dat is natuurlijk een vol volstrekt schema geweest. Men had het al eerder willen doen, dat is een paar keer opgehouden. Omdat men toen nog hoop had dat Juliana misschien wel tot inkeer zou komen. Nou, dat was dus niet zo. En dus is het bewust naar buiten gebracht. Om daarmee de koningin het zij tot af, aftreden te dwingen. Waardoor op dat moment Bernard eh, voogd zou worden. En waarnemend staatshoofd. Waarna dan Beatrix, die toen helemaal aan zijn kant stond, eh, de opvolger zou worden. Of de koningin. ...te dwingen om toe te geven. En dat is dus tenslotte gebeurd. Nou ja, dat is dus een verhaal hè, tot alle middelen toe. Ze hadden zelfs de, de kamers klaar in de Ursula-kliniek... ...om er in feite buitenstaat tot regeren te verklaren. We waren keurig uitgedokterd door zo'n Romme. En, en, maar. maar dat was dus een totale politieke affaire. Een van de meest belangrijke crisissen in de, in de monarchie. We hebben daarna natuurlijk nog een paar gehad, maar dat was een hele ongelooflijke crisis... die men toen op dat moment in 1956 in de media praktisch niet als zodanig heeft willen erkennen. Maar men was toen zo ongelooflijk tegen de Juliana. En ik zat toen bij de waarheid in de communistische krant met, vergis je niet, uh, meester Hilterman van de Haagse Post. Ik was toen hoofdredacteur, de Haagse Post van Hilterman. En de waarheid van Marcus Bakker en mijn kleine persoontje. die verdedigde als enige. Juliana. tegen de rest van alle media. Dus dat was een bijzondere situatie natuurlijk. Maar dat was een hoog politieke zaak. Een van de onderdelen van deel 3 van de serie Oranje Boven. was de troonsafstand van Juliana. U hoort Juliana. en daarop aansluitend de journalist en oranjekenner Willem Oltmans. Vlaggetjes.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 Om haar over te dragen. Want ik kom in goede handen. Wij gaan allen samen de toekomst tegemoet. Met al zijn moeilijkheden en mogelijkheden. Allen samen met koningin Beatrix. <tied> Nee, ja, die heeft wat meegemaakt, die dame. Die heeft wat meegemaakt. Als dus je dat is allemaal bij elkaar optelt, die jeugd onder Wilhelmina... en dan eindelijk die verlossing dat Bernard kwam... en eh, toen meteen de oorlog... Eh? en dan altijd gescheiden geweest, vijf jaar lang... en toen hier terug, en toen Wilhelmina aftreden... en we moesten gaan zitten op die troon, zeg, en het geladen. Nou, die heeft een leven gehad waar ik diep mijn petje voor afneem. Zeer diep mijn petje voor af. Nee, Juliana, don't touch her. Ik weet niet of je ze wel eens bezig gezien hebt met z'n tweeën. Met die arme, lieve Juliana, met haar goosje benadering van alles. En, en, en ik heb ze dus uiterlijke malen meegemaakt... op staatsbezoeken en op recepties. En dan dacht ik, wat doet hij dat toch perfect? Hè? Hij loodst door alle moeilijke momenten heen... en maakt een grapje... En... Hij heeft er toch in Aruba met de kroon en de hele boel droppen aan in het zwembad gekieperd. Hè? Ik bedoel, hij, hij, hij, ik, zie dat, ik zie dat Klaus met Beatrix zal doen. Ja, ik bedoel, ze hadden... Kijk, Pernard en Juliana die konden de zaak relativeren. Dat was zo charming. Uh, Juliana, die, die, die, als iemand haar met majesteit aansprak, begon ze te giechelen. Terwijl Beatrix stuurt mensen ervoor vooruit om te zeggen: Denk eraan dat je majesteit tegen de koningin zegt. Hè? Ja, ja, ja. Toen ze bij het NVJ, eh, 100-jarig NVJ kwam. werden de boerenjournalisten eerst van tevoren goed op de hoogte gebracht. dat ze minstens majesteit moesten zijn. Maar ja, dat maakt haar natuurlijk een beetje de risé van de hele zaak. Hè? Dat is natuurlijk niet gezond. Een beetje achterhaald, hè? Ach, ze denkt dat het. Het broer is, ze denkt dat ze koningin is. <laughs> Juliana en Bernard, die deden ook wel mee. En ze zetten ook aan mijn toen kroon op. Maar dan zei, dan zei koningin Juliana tegen de vriendinnen... sorry dat ik mijn werk pak aan heb. Begrijp ja. je? Het was meer een toneelstuk wat ze opvoerden. Voor haar was het een toeneer, toneelstuk. Voor Beatrix, die kent de scheidslijn niet helemaal precies. En dat is wat Klaus tot wanhoop brengt natuurlijk. En ik vrees ook een paar van die jongens... Ik zie die. Zie jij Prins Alexander al op de troon zitten? Nou, ik weet het niet. Zelfs Klaus heeft gezegd dat hij dat niet dacht, dat hij het ooit haalde. Nou, dan op welk punt gaan ze weg? Dan vind ik dat je de eer aan jezelf moet houden... en op een gegeven moment moet zeggen... nou, dit hebben de moor had zijn schuldigheid gedaan. Uh, ik heb er nou tien jaar gezeten, Beatrix. En ik wil nou nog een paar jaar vakantie hebben. En jullie kunnen het me doen. En zoek het maar uit en laat mij meneer de uil. Of meneer, want het is toch allemaal onzin. Het laatste deel van de vijf jaar geleden uitgezonde serie bogen tal van oranje kenners zich over de toekomst van onze monarchie. De staatsrechtsgeleerde professor van Maarseveen. Er wordt wel eens gezegd, het Nederlandse koningschap is eigenlijk Republikeins van, van karakter. Klopt dat? Ja, wat bedoelen ze daarmee? Dat bedoelen ze alleen maar dit mee. Dat koningschap is zo erg niet. Dat bedoelen ze daarmee. Ja, nou ja, dat ligt er maar aan wat je erg of wat je niet erg vindt. Ik persoonlijk vind het wel erg. Ik vind het gewoon zonde voor mijn geld. Ik loop vaak langs dat kleine paleisje daar op de lange voorhoud. En uh, ja, dan denk ik, oh god, ja, daar geef ik elk jaar zo'n 100 gulden aan weg. Onvrijwillig, dat vind ik gewoon zonde. Dus ja, het is republikeins. Ja, dat is natuurlijk onzin. Ze bedoelen gewoon, het is niet zo erg als het zou kunnen zijn. Dat bedoelen ze in feite. Het is natuurlijk niet republikeins. Want het is een erfopvolging. Nou, dat is de essentie van het niet-republikeinse zijn. Nu eh, wordt altijd gezegd, bijvoorbeeld een presidentschap geeft, brengt ook enorme kosten met zich mee. Misschien wel meer. Ja, maar dat is een verkeerd alternatief. Je hoeft niet een president te hebben, dat is nergens voor nodig. Kijk eens, wij hebben een republiek gehad, de republiek van de zeven Verenigde Nederlanden. Die heeft meer dan twee eeuwen heeft gefungeerd, maar daar was helemaal geen president of staatshoofd bij betrokken. Dat was een stadhouder die die functie eigenlijk vervulde. Nee hoor, die vervulde de functie van bevelhebber, van militaire bevelhebber, maar niet de functie van staatshoofd. Soms leek het er wel een beetje op, maar het was niet zo. Het was echt een staat, een republiek zonder staatshoofd. En uh, dat kun je heel makkelijk hebben. Uh, het is niet nodig om een staatshoofd te hebben. Maar zijn er landen in de wereld die geen staatshoofd hebben? Ja, o, Zwitserland is een land zonder staatshoofd. En uh, ja, het gekke is dat bijvoorbeeld in de Verenigde Staten... het staatshoofd dat valt samen daar met uh, het regeringshoofd. Nou, je zou bij ons ook gewoon kunnen zeggen... de minister-president is, is nou, laat hij meteen maar het staatshoofd zijn. Want dat staatshoofd betekent alleen maar een paar representatieve verplichtingen... en een paar handtekeningen, meer niet. Het staatshoofd op zichzelf is een puur representatieve uh, functie, meer niet. Het argument tegen is altijd... ja, het geeft een soort uh, stabiliteit. En tegelijk is het ook een soort symbool. Een soort, het geeft een soort rituelen die mensen prettig vinden. Een gevoel van eenheid. Spreekt u dat niet aan? Nou, het gevoel van eenheid is natuurlijk uh, alleen maar geldend voor die mensen... die in een oranje vereniging of zo zitten. Die hebben een soort uh, ja, punt waarop ze lekker kunnen richten... en kunnen zwermen kunnen en zweven en, uh, en allerlei uh, yeah, onzin kunnen verkopen. Maar het is natuurlijk uh, verder, ja, men zegt stabiel of iets dergelijks. Ja, waarom? Uh, onze republiek is veel stabieler geweest dan ons koningschap, denk ik. En uh, voor de rest, de rituelen, geven de mensen een soort bevrediging... Ja, veel mensen hebben een soort, soort, soort, soort idee van eh, nodig weliswaar, eh, misschien zelfs... van er moet er iets van een leider zijn... en die voelen zich misschien wel lang dat er ergens een koning of een koningin zit. Maar dat is natuurlijk eigenlijk niks anders dan een soort ouderwets stammenatavisme... en eh, ze even nadenken, zeg, God, we hebben helemaal niet nodig, wat moeten we er eigenlijk mee? Uw grootste bezwaar is de erfopvolging van het koningschap? Nee, hoor, mijn grootste bezwaar is de ongelijkheid die het koningschap symboliseert. Koningschap symboliseert gewoon dat niet iedereen even gelijk is. Dat sommigen meer gelijk zijn dan anderen. als het ware. En het symboliseert ook dat je sommige mensen... krachtens geboorte of krachtenstand, stand, privileges genieten. Nou, en dat is levensgroot tot uiteengekomen weer. Inderdaad met iets stupides op zichzelf als een Elfstedentocht. Waarbij toen iedereen geweigerd werd verder... nee, iemand lid van het koninkrijk, Die kon er wel in. Dat is dus een geprivilegeerde geprivile positie... En uh, met name dat koningschap, ook alle liedjes die de kinderen moeten zien op de lagere school. Het dringt de mensen gewoon de gedachte op. Hoor eens, uh, uh, uh, ken je plaats, er zijn mensen die boven jou gesteld zijn. Kortom, het dringt de mensen een hiërarchiek beeld van, uh, ja, van de samenleving op. Oranje boven in een aflevering van Het Spoor Terug. Een bijdrage van de VPRO eerder uitgezonden in 1991. De fragmenten uit dit programma zijn afkomstig uit de spoorserie Oranje boven. Die in 1986 gemaakt werd door Caroline Hanke, Han Simonsen en Geert Mak. Dit is Radio 1 Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen die kunt u schrijven aan Max, ter attentie van Nachtvluchten. Postbus 518-1200, Alfamike, in Hilversum. Mailen kan via onze site www.nachtvluchten.fm. Dus www.nachtvluchten.fm. Het kan ook rechtstreeks. Dat adres is nachtvluchten-omroepmax.nl. En op die site nachtvluchten.fm kunt u ook een bericht achterlaten in het gastenboek. Wilt u op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van Max op Radio 1... dan kunt u zich ook inschrijven voor de Radio 1 nieuwsbrief van Max. Dat kan ook via onze site nachtvluchten.fm. Rechtsbovenin ziet u een blauw vlak waar u de gegevens kunt invoeren. En wilt u van tevoren weten wat er hier bij ons... zowel de revue passeert in deze nachtelijke uren... dan kunt u kijken op teletextpagina 331... of u kijkt ook weer op die site nachtvluchten.fm. En wilt u nou die samenstelling bijvoorbeeld in uw mailbox ontvangen... stuur dan even een bericht naar nora.radio1.nl... en zet in het onderwerp mailinglijst. Het is uh, nou, bijna een half minuut voor vijf... En dat betekent dat het tijd is voor een kort journaal. Daarna gaan we verder met nachtvluchten in het volgende uur. De directeur van het Nederlands vaccin-instituut, Claire Boog, over een van haar helden. En dat is Polly Matzinger. Graag tot zometeen.